Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Vijf jongeren- en studentenorganisaties willen de basisbeurs terug. Ze hebben daarover een brandbrief aan minister Bussemaker gestuurd. Dit studiejaar zijn er 7 minder inschrijvingen in het hoger onderwijs. Deze week werd bekend dat het vooral om jongeren met weinig geld gaat die niet meer studeren. De jongerenorganisaties willen het hoger onderwijs voor iedereen weer toegankelijk maken. Dat zou kunnen door een verhoging van de aanvullende beurs... Verder zou de doorstroom van mbo naar hbo beter moeten worden... en ook moeten leerlingen met een functiebeperking... weer extra geld krijgen, vinden ze. Het metrostation Maalbeek in Brussel gaat volgende week weer open. Het station was dicht sinds de aanslagen op 22 maart. Maalbeek was een van de plekken waar een zelfmoordaanslag werd gepleegd. Bij het station komt een herdenkingswand... waar mensen een boodschap kunnen achterlaten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een monument of kunstwerk... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Morgen wordt het metrostation al opengesteld voor overlevenden van de aanslag. Zij kunnen dan in beslotenheid het metrostation bezoeken. In het hele land zijn de Koningsspelen begonnen. Aan deze vierde editie doen 1,2 miljoen kinderen mee van ruim 5000 basisscholen. Doel van de Koningsspelen is om kinderen te laten zien hoe leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen. De dag moet ertoe leiden dat meer kinderen gaan sporten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen de Koningsspelen... zometeen in Amsterdam-Zuidoost bij basisschool Drostenburg. Op deze school zitten leerlingen met een handicap of een chronische ziekte. Het weer in het midden en noorden eerst nog zon. Verder overwegend bewolkt en droog. Alleen in het zuiden later vandaag wat lichte regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen hier en daar een bui en koud voor de tijd van het jaar. Een graad of negen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer file. A4 Rotterdam Amsterdam 2 kilometer bij Klobend Badhoevedorp. Op de A9 richting Amstelveen bij Badhoevedorp 3 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Rij om via Gouda en Utrecht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Ik zeg het nog maar even, we praten met uh, Henry Rukert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Met vandaag allereerst een mededeling, want vanaf vandaag hebben we een co-presentator... Dat is Ron Perenboom-Voller. Hij was in het verleden hier gewoon te gast. Maar hij gaat nu gewoon meedoen. En dat heeft ook allemaal te maken met het feit dat wij half augustus... met een speciaal programma beginnen vanuit het clubhuis van de Koninklijke HFC. Iedere maandagavond tussen 8 en 10. En daar zullen Ron en ik ook presenteren. Drie weken van de vier. Goedemorgen, hè? He? Goedemorgen, ja, Ron. Fijn, ja. welkom. Ik zal proberen zo vaak mogelijk aan te schuiven. Ik zal niet, kan niet garanderen dat het uh, elke week lukt, maar zo vaak mogelijk wel. Ron, we hebben vandaag een speciale gast. Luister, dames en heren. Johannes Jan Herman van Streun. Ja. <laughs> en die schreef toen in zijn cv dat hij uh, geboren is op 28 augustus 62 uit Friese ouders. Toevallig in Rotterdam en vanaf zijn zesde opgegroeid in Utrecht. En dan zet hij tussen haakjes, spreek uit als Utrecht. Ja, dat moet je tegen mij zeggen, Joachim, hoor. Want we kunnen <laughs> vandaag gewoon lekker aan, aan plaat praten, hoor. Ja, want we hebben alle twee aan de oude graag gezeten. Hè? Op het terrasje en uh, een biertje pakken. Een biertje beetje een gepaard. beetje ja, ja, hoor. Het, het is even oefenen weer voor me, dat we platten Utrecht. Maar als ik aan Jantje de Boer, mijn vriend, drink uh, van FC Utrecht, dan uh, lukt het toch wel best aardig. Over FC Utrecht gesproken, wie wint zondag? De Beker? Ik hoop FC Utrecht en ik denk het ook. En jij dan? Um, ik hoop. Eigenlijk ook op Utrecht, ja. En ik jij, stel Charles, voor eh, oh. onze presentator of onze ja. technicus? Ja, Utrecht natuurlijk. En het is net of ik Herman Perkin hoor. Ja, de, ja de, <laughs> hij lijkt er een beetje op, hoor. Utrecht mijn statje, hoor. Ja. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan ook de muziek draaien. Muziek gekozen door uh, Johan van Streun... En ik weet niet wat je klaar hebt staan. Lang zal hij leven, nou, nee? Nou, ik, nee, ik had in eerste instantie eigenlijk, uh, ja, omdat het prins overleden is, had ik hier als eerste klaar staan. Maar we kunnen ook eerst een uh, nummer van de gasten doen, natuurlijk. Ja, en welk is dat dan? Nou, dat is Boogie Wonderland van. Uh, Earth, Wind and Fire. Ja, daar komt hij aan. Heerlijk. Van de Koning spelen. En dat is natuurlijk een heel bijzondere dag... ...want hoe meer er gesport wordt in Nederland, hoe beter het is. En voor die luisteraars die meekijken op de livestream... ...die zien mij zitten in de kleuren van mijn favoriete club... ...namelijk van de Koninklijke HFC. En waarom doe ik dat? Omdat er gisteren in het Algemene Dagblad stond... ...of u nu voor de klas staat, naar kantoor gaat... ...de kranten bezorgt, een belangrijke presentatie geeft... ...of wer een werknemer moet ontslaan... ...u doet morgen, en dat is dus vandaag, een voetbalshirt aan... En dat heeft allemaal te maken met het feit dat het vandaag in Engeland... ...Football Shirt Friday is. Dat heeft ook allemaal te maken met het overlijden van Bobby Moore. Die werd maar 51 jaar. Daar is een fonds voor opgericht. En dat fonds dat probeert geld bij elkaar te krijgen voor de goede doelen. Dat moet jullie aanspreken, maar jullie zitten niet in je shirt. Nee, dat klopt. Ik uh, wist ook niets van deze Football Shirt Day. AD lezen, AD. -hijf. Sorry, wist het ook niet, want dan had ik zeker... me of HFC-shirt aangedaan, of mijn OnlyFans shirt natuurlijk. Ja, Want daar gaan we heel, heel veel over praten vandaag. Uh, maar toch even terug naar, naar de beginjaren. We hebben gezegd dat jij uit Utrecht kwam, je zat op het gymnasium, later werd dat VWO. Klopt. Omdat het had te maken met die -met. Ja, ja. Dat heb je gedaan op College Blauw Kapel. Ja, klopt. Woon je in Noord of zo? Nee, uh, wij woonden, of ik woonde met, uh, met mijn ouders en met twee zussen in, uh, in Overvecht Noord. Een complete nieuwbouwwijk. Die werd in 1968 uh, uit de grond gestampt toen we daar gingen wonen. En uh, uh, College Blauwkapel, aanvankelijk reformatorisch college ja, Blauwkapel. Ja. Dat zat op Tuindorp en, uh, en iedereen met een christelijke inslag, achtergrond die na het VWO kon, ging naar het reformatorisch college Blauwkapel. Toen ik erop zat ging het woord reformatorisch eraf. Ik weet niet of dat met mij te maken had of <laughs> dat het gewoon een juiste beslissing was. Maar toen werd het college Kapel een hele mooie, uh, mooie school in Tuindorp. Dus iedere dag op het fietsje vanuit Overvecht uh, naar Tuindorp. Oh, niet zover. Nee, nee. Hé, hey, uh, als de mensen die meekijken jou zien zitten, dan denken ze daar zit een politieinspecteur. <laughs> ja, ik begrijp waarom je dat zegt. Ik wilde inderdaad na het VWO uh, heel graag naar de politieacademie... Uh, ik heb daar alle rondes uh, doorlopen. Ja, op de Witte Kruislaan heette dat geloof ik ja, in Hilversum. Ja. En uh, nou, toen kwam ik op het laatst voor een comité van drie mensen. En ik denk, nou, die wijze mannen gaan zeggen dat ik ben aangenomen. Maar toen kreeg ik te horen dat ik toch te jong was, waarbij ik zei van nou dat wist je vier maanden geleden ook. En ik was te zwart-wit denkend. Dus, dat uh, moet je mij uitleggen. Zwart-wit denken, hoe doe je dat? <laughs> Dat is uh, of dit of dat. En uh, grijze velden kende ik toen nog niet. En die heb ik wel ontwikkeld. Ik ben inmiddels uh, 53. Dus, en ook uh, toen was je al zeer uitgesproken dus. Ja, absoluut roel, <lacht> Absoluut. Ja, heel uitgesproken. Hey, en toen kwam je uiteindelijk op Schiphol. En daar heb je heel lang gezeten. Ja, ik heb uh, uh, uiteindelijk op aanraden van mijn uh, grootvader, van mijn opa. Dat was een zakenman. Uh, heb ik, uh, de HEA, ben ik de HO gaan doen. En uh, na de HO korte tijd bij leven gezeten. Dat was mijn stagebedrijf. En toen de overstap gemaakt naar, uh, naar Schiphol... Schiphol Group, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. En daar heb ik 21 jaar gezeten, vooral in de commercie. Dus uh, verantwoordelijk voor de winkels, uh, voor de horeca, de casino's. Uh, maar ook uh, in het kader van, uh, ja, zoals men dat zo mooi noemt, management development. Ook uh, twee, drie jaar luchthaventje gespeeld. Dus verantwoordelijk voor de bagagekelders, jongens en meisjes in de toren. Uh, dat soort dingen. Geweldige tijd. En uh, ja, eigenlijk... Uh, alle groeijaren vanaf 1985 uh, uh, tot uh, 2006 meegemaakt op de luchthaven. Dan noem je 2006, want toen begon je je eigen BV, ja. Amno. Ja. En nou komt de familie om de hoek. Ja, want Amno, uh, dat is de afkorting, heel origineel niet dus. Maar van uh, Amber, onze dochter, die binnenkort 18 wordt. En No van Noah, onze zoon, die uh, uh, kort geleden 15 is geworden. Ja, ik zat bij de notaris en ik, uh, ik, ik kreeg een mooie vergoeding mee van Schiphol. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik mijn BV noemen? Nou ja, hoe, we zijn echt een, een, een, een, een, een, een, een, een ja, familie, een gezin, een mooi gezin. Dus ik denk, ik ga het AMNO noemen. Maar dan weet ik nu ook meteen het wachtwoord van uh, alles waar jij wachtwoorden wordt <lacht> in te voeren. Ja. Als je het zo simpel houdt. Ja, dat klopt, Rol. Ik ben een simpel <lacht> mens, dus uh, nu weet je allemaal wachtwoorden. Ja, ja, ja. Je ja. doet interim ja. en consultancy hè, met je bedrijf. Ja, klopt, klopt. Oké, okay. en je hebt je vrouw nog niet genoemd. Een toppertje noem je haar, maar... Ja, ja, ja. Nee, in uh, dat is echt een, uh, een schat van een vrouw, uh, een topper. Uh, ik heb Mirna leren kennen in 1989. Zij werkte ook op de Schiphol. Ze werkte in de Parfum en Cosmetica winkel... Ik zal het kort houden, mooi verhaal. Uh, een van de collega's zei van... ...loopt er niet een leuke meid hier voor je bij? Ik zei, nou ja, zeker in de parfum en cosmetica winkel. Ik zeg, er is net eentje nieuw... ...en die heeft hele leuke kuiltjes in de wangen. En voor ik het wist... ...werd uh, uh, uh, ik gevraagd om een keer naar het spuit te komen. Luxemburg, dat uh, krancafé was toen net open. En ja, toen ben ik er eigenlijk een beetje ingeluisterd... ...maar daar heb ik geen spijt van gehad. Want daar zag ik er opeens weer. En uh, ja, vanaf dat moment uh, uh, zijn we samen. En sinds anderhalf jaar heeft het gezin uitbreiding... Ja. ja, we hebben Saartje erbij. Uh, Saartje is een, uh, een hele lieve hond. Spaanse waterhond. Ja, wat is dat? Ja, dat is, uh, als je het dus ziet, dan zeggen heel veel mensen van uh, het lijkt wel een labradoedel. En dan zeg ik, daar lijkt ze op, maar het is een Spaanse waterhond. Dan beginnen ze altijd te lachen, want dan denkt iedereen dat ik aan het dolle ben. Maar het is echt een Spaanse waterhond. Ja, we, de, we kwamen in Malaga stad, uh, waar we ieder jaar toch wel een keertje zijn. Kwamen we zo'n hond tegen en mijn vrouw zei, uh, Mirna zei tegen mij, Joh, ga eens vragen wat voor ras dat is. Ik zei, dat is geen ras, ik zeg, dat is een mengeling van een bouffier met, de, met weet ik veel wat. Heel veel krullen, dat is mooi, dreadlocks. En toen liep ik naartoe en toen zeiden die mensen in het Spaans: dat is een Perro del Aqua, Spanjol. Oftewel een Spaanse waterhond. Ik zeg: Oh, voordat u verder gaat in het Spaans, nu moet mijn vrouw erbij komen. Nou, en toen hebben ze uitgelegd wat voor een hond dat was. Maar en, wat is dan anders dan bijvoorbeeld een labradoodle? Nou ja, Labradoodel is een kruising tussen een Labrador en een Poedel. Heel erg in, hè? En, enorm. Ja, enorm in. Maar een Spaanse waterhond is een van de oude, oudste. Heb ik later ook uh, pas uh, gelezen. Een van de oudste hondenrassen ter wereld. Dus het is gewoon een andere ras. En ooit ontstaan in, uh, in Spanje. En niet zozeer bij de zee, maar in de laguna's. De meren van, uh, van Spanje. En die hielpen ze de vissers. En daarom werd het Spaanse water rondgenoemd. En wij Ron. vonden dat gewoon een hartstikke leuk beest. En in Nederland waren uh, fokkers. En uh, zo zit je alweer uh, anderhalf jaar bij ons. Leuk, zaartje. Ron, pereboom volg. Yes. Uh, wat is er met de artiesten aan de hand? Ja, ik weet het ook niet, want uh, het gaat niet heel goed, hè. Als je het lijstje bekijkt ook, uh, wat wij, uh, wie ons dit jaar allemaal al zijn ontvallen. David Bowie, Lemmy van Motorhead, Natalie Cole, Otis Clay, Glenn Frey van de Eagles. Maurice White, hebben we net gehoord, hè, de oprichter van Earth, Wind Fire. George Martin, de vijfde Beatle. Keith Emerson van Emerson, Lake Palmer. Het is ongelooflijk, Frank Sinatra Jr. en dan nu weer Prins, Wauw. Ja. Ongelooflijk. Ik, er wordt een aardig beentje daarboven samengesteld, lijkt het. Laten we luisteren naar Purple Rain. 18 miljoen keer bekeken Purple Rain en prins. door Ron Perbon voor ontmoet. Ja tel. zeker. Ja, um, prins uh, kwam ooit eens naar Nederland uh, om een optreden te doen bij Ivo Nieuw. En uh, daar uh, uh, vond hij het geluid niet goed, dus hij nam de banden in beslag en nam ze mee naar Amerika. En deed het, was, het over. Ze ging over zeven seconden, geloof ik. Hè? Het, het was echt uh, ongelukkig. Maar goed, het maakt niet uit. Het was. Uh, hij vond gewoon dat het was niet naar zijn standaard en hij is echt een pietje precies. Alleen punt was, er kwam al vrij snel uh, die dag, want het was op een zondag, kwam er kwam dat naar buiten. En om slechte pers te voorkomen... deed hij plotseling interviews. Want hij deed helemaal geen interviews. Nee, Nooit. En wij werden gebeld. Uh, ik, werd, wij, wij maakten, ik maakte me net op... Zeg maar, voor Studio Sport zondagavond. En, uh, maar nee hoor, ik werd gebeld of ik... direct naar het Amstel wilde komen... om een interview met Prins te doen. Nou ja, dat laat je niet schieten natuurlijk. Dus toen heb ik hem één keer slechts... in mijn uh, carrière mogen ontmoeten. En dat was hartstikke leuk. Een hele vriendelijke... Aardige vent en uh, buitengewoon klein overigens, een heel klein mannetje. Ja. En uh, daar hebben we gesproken over wat er nou precies misging in die studio en wat hij wilde gaan doen. En hij heeft die banden later ook uh, opnieuw gemixt ja. en keurig teruggestuurd. En teruggestuurd, ja. ja, hartstikke goed. Ja. Uh, uh, klein mannetje is het niet waar we nu mee gaan praten. Hij woont ook heel ver weg, helemaal in Veendam, maar hij is er wel iedere uitzending van de Watertorensport. Goedemorgen, Goedemorgen, André Jansen. Goedemorgen, Emmy. Hoe is het, man? Nou, uh, goed, mooi weer. En, uh, nou, de, de, de, de grote koersen zijn geweest. En een grote koers komt eraan. Luik, uh, Bastenaken, Luik, La doienne, uh, de oude dame. Ja, ik weet nog dat ik de ploegleider was, zeg. Ja, zeg. <laughs> ja, dat weet ik ook nog, ja. Ja, dat was wel grappig. Want er reed ineens Peter Post, die reed langs. En die zat altijd rechts in de auto. En had die een ander die reed. Meestal Hilaire van de Schuren. Of uh, Juleke de Wever. Uh -huh. En de post staat rechts. Dan zit die. Andere, ben je nou ook al ploegleider? En uh, hij zegt. Geef ze een fototoestel. En ik geef uit het raam, in de koers. Geef ik een fototoestel aan Peter. En die heeft een foto getrokken. En die staat op WAF. Ja, en WAF is de site waarop jij alle wielen nieuws. de hele dag door meldt. Met heel ja. veel mensen die lid zijn van WAF. Dat zijn er een boel, hè, trouwens? 13.140 of zo, even kijken. Ja, en over de hele wereld. Ja, geweldig. Er, er zitten Russische mensen, Chinese mensen uit, uit uh, Maleisië, Zuid-Amerika. En uh, Theo van Toon natuurlijk in Vancouver. Ja. <laughs> Wat ik er nog niet op gezien heb, op WAF, is dat Luik Bastenaken Luik zondag een primeur heeft. Hoezo? Nou, wie, de, wie La Doyenne op de eerlijst wil bijschrijven, moet nu een steile kasseienklim overwinnen op de Rue Nanio. Ja, dat is een ja, maar ze maken het zwaarder en zwaarder in de hoop dat het een goede koers wordt. Ja. Maar als die skyboys op kop gaan zitten rijden ja, ja, en kop over kop nemen en allemaal een half uurtje vol op bak op kop rijden, komt er niets weg. Geloof me nou, want die rijden gewoon drie kilometer harder dan een ander. Ja. Die hebben een systeem dat hun hartslag en hun, uh, hun, hun verzuring wordt gemeten. Dat kunnen ze op het beeldscherm voor zich zien. Dus die geven gas tot net tot aan de rode streep. Komt er een rood signaal op hun beeldschermpje, op hun stuur... dan moeten ze eventjes iets minder hard trappen. Dus ze zitten altijd tegen het verzuren aan, tegen het maximum. En daar, een ander kan daar niet boven, want ze presteren maximaal. Dus zo worden de koersen georganiseerd, min of meer. Nu gaat het ook nog uh, zondag vrij koud worden. Wat voor effect gaat dat hebben op die koers dan? Ja, dan krijg je natuurlijk... dan worden de jongens van de mannen gescheiden. Maar, maar hoewel tegenwoordig... er bestaat natuurlijk thermokleding... Eh, die wij en die Bernardino toen ook niet had, die niet bestond. Eh, maar tegenwoordig er zijn er zelfs al... Oh, sokjes of overschoentjes... die kun je elektrisch verwarmen. En handschoenen die je elektrisch kunt verwarmen. Dus je kunt er alles aan doen... om in de meest extreme kou... toch nog mee te kunnen fietsen tegenwoordig. Ja, uh, André... Die, die ja. nieuwe kasseistrook hè, in de finale van de Runario. Nio, dat ja. is weer iets nieuws in een, uh, in een klassieke. Wordt het niet tijd dat de Amstel Gold Race ook verandert? Uh, Amstel Gold, de renners maken de koers, laten we eerlijk zijn. Ja, maar het begin is helemaal niks aan joh. Nee, ze blijven bij elkaar. En precies dezelfde reden die ik net aangaf. Uh, een van de grote ploegen of twee van de grote ploegen blijven volle bak op kop rijden. En dan laten ze wel een klein groepje vaak wegrijden. Maar een echte finale... waarin er uh, echte strijd is... wordt daarmee voorkomen... omdat ze net tegen de verzuring aanfietsen altijd. En dat is het systeem van Sky... met, met als ploegleider uh, als nog een man... Uh, als Serbes Knaver... die de koers kan lezen als geen ander. Nou... Uh, daar zijn ze nauwelijks te kloppen. En het, het is vergelijkbaar met de rallies in de tijd. Ze fietsen gewoon eventjes ietsje harder. Ze trainen ook harder. Ze trainen gespecificeerd. Ze hebben de beste technologie tot hun beschikking. Er is voldoende budget om alles optimaal te doen. Ze gaan speciale trainingssessies houden. Ze. Wout Pools was met Froome in Zuid-Afrika. En daar hebben ze bepaalde klimmen die lijken op die klimmen in Frankrijk. Ja. En die worden gemeten en bereden. Onze gast vandaag is... Uh... Een man uit de voetbalwereld en uit de wereld van de, van de goede doelen. Only Friends is hij erg actief in. Johan van Streun. Johan, heb jij iets met wielrennen? Ja, absoluut. Uh, en, en niet dat ik het op de voet volg. Maar ik ben een absolute Tour de France kijker. Uh, zeker als Nederlandse jongens zoals Dumoulin het goed doen. Dan, uh, dan volg ik het. En... Uh, ik blijf er niet voor thuis, maar ik vind het een hele mooie sport. En tegelijkertijd, wat, dat wilde ik bijna tussendoor vragen. toen ik het hoorde over elektrische handschoentjes en elektrische verwarmingen. worden die dan aangesloten op het elektrische motortje op de fiets. Ja, daar, ja ik weet niet of u daarop wil reageren. Ik, da, da, dat vind ik altijd zo jammer dat dat gebeurt. Ik heb er een heel klein beetje een sik van. als je dat dan weer leest. Ja. Maar ik ken een beroepswielrenner. oud-beroepswielrenner. die stond aan de kant. toen er een andere. ...zeer bekende beroepswielraander van Fiets wisselde... ...en dat is een aantal jaren geleden... ...en die hoorden hem ratelen... ...en dus er kwamen een paar mensen naar die oud-beroepswielraander naartoe... ...en zegt hier niet over praten. Denk ja, ja. erom. Ja. Nou, doe het dan ook niet, uh... <laughs> André. Even een berichtje. Slechts vier maanden na de opening is gisteren... ...een voor de Olympische Spelen gebouwde wielerbaan... ...langs de kust van Rio de Janeiro ingestort... Bij sterke golfslag stort het bouwwerk in. Twee mensen kwamen daarmee om. Wat vind je ervan? Ja, wat vind je ervan? Verschrikkelijk natuurlijk voor die mensen. Aan de andere kant moeten we zeggen... ja, je, je mag het niet vergoelijken... maar uh, het is natuurlijk een, een fout in de bouw... een fout in het management daar. Maar stel je nou toch eens voor dat die tent daar vol zit met mensen... en dat het instort bij de Olympische Spelen. Moet je niet aan denken, ja. nu, nu was dit overigens een fietspad... Hè, dat niet gebruikt wordt... Uh, bij de evenementen. Ja, nou. De, de, nou. Er is een wielerbaan en dat is deze. Nee? Nee. nee. Vertel. Nou, er staat hier dat die uh, pas geopende fietsroute... door zijn uh, spectaculaire ligging uh, al zeer snel geliefd was. Ja. En de route leidde naar het Olympische Park Barra. Op de baan zelf worden in de zomer geen evenementen gehouden. Oh, gelukkig maar. Ja. Oh, Dit oh, is natuurlijk natuurlijk. Nee, vreselijk. Ja. Ja. ja, het is een to toch wel weer een klein beetje opgeblazen nieuws hoor. Nou ja, twee doden is nooit opgeblazen ik... natuurlijk. Nou ja, er zijn ook problemen nog steeds in de haven... met die zeilevenementen, ja. met de vervuiling en dat soort dingen. Ja, het is te hopen dat ze het daar voor elkaar krijgen natuurlijk. Even naar een goede actie gisteren in het wielrennen. Uh, wat weet jij daarvan? Boy van Poppel heeft in de ronde van Kroatië heel erg geholpen... dat Nisolo zijn teamgenoot op kop staat. Weet je er iets van? Uh, ja, we, we volgen die ronde van Kroatië. Die staat zelfs volledig... Uh... Dankzij mijn goede vriend in Boeken Hij staat volledig op waf te zien elke dag... Vermeldvoort uh, rijdt als een, uh, een speer. En die zit mee te spurten met Cavendish en de grote mannen. Dus Vermeldvoort wordt tijd dat hij een keertje een, een goed profcontract krijgt. Want hij heeft zich nu echt wel bewezen hoor. De medewaflid Koen Vermeldvoort En ja. het is uh, een prachtige organisatie daar moet ik zeggen hoor. Met een goed rennersbak. Uh, ja, en uh, ze, uh, ze onderscheiden zich. Overigens met uh, voetballen. Ik heb een... Uh, promotie gedaan voor het fantastische werk van de GVAV TMO, technisch management ondersteuning. Die hebben voor de lange termijn een plan bedacht en gemaakt. Nou, ik ben er heel erg van onder de indruk, want ik heb dat vroeger ook gedaan voor een grote organisaties. Ja. En als je ziet hoe die een jeugdplan en het leren voetballen op, op poten hebben gezet. Het is een voorbeeld voor allemaal. Je hebt het mij gestuurd en ik heb het ook gelezen. Ik vind het zeer indrukwekkend. Ik zal het ook aan ja. Johan geven als je het goed vindt. Maar ik wil toch nog even naar het wielrennen. Heijn Verbrugge waarschuwt dat de totale World Tour opgekocht kan worden. Gevaar Wang ligt op de loer. Wat weet jij ja, daarvan? Jo, Wang, ja. Ja, nou, de Chinezen, er is een meneer geweest, een miljardair, die heeft al meerdere keren geboden. En die biedt dus uh, langs de achterdeur gewoon op de aandelen van de ASO en van de organisatie van de Ronde van Italië. En het zou best wel eens kunnen dat die aandelen in handen van Chinezen komen. Maar ja, de aandelen van Volvo zijn ook in Chinese handen. Het is nog steeds een goede auto, dus ik heb er niks tegen eigenlijk. Er zijn veel Chinese onderdelen erin dan. We gaan ze allemaal op Chinese fietsen dan. Ja, daar nou, rijden ze al op, hè. Al dat carbon komt uit China. Ja. Het is een pssst, boom en je hebt een fiets. Binnenkort gaan ze nog geprint worden ook. <laughs> André Jansen van WAF op uh, Facebook. Makkelijk te vinden. WAF, daar erbij want het is zeer de moeite waard. Dankjewel, André. Oké, okay, goedemorgen Dag jongen. Dit is Watertoren Sport. Gepresenteerd door Henny Rukert. Op een vrijdag in de kroeg.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 De dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan en gaat. Watertorensport, u luistert naar uh, onder andere Ron Pereboom voller Die gaat co-presenteren de komende weken. Mooie radiostem trouwens heeft Ron onderheen. Ja, onder ja daarmee heb ik hem ook gepikt uh, ja. eigenlijk ja. hoor. Ja, nou, hoewel die op televisie ook best Dankjewel. wel goed uh, eruit ziet. Hoor. Ja, maar hij deed het, hij heeft ook heel veel ervaring erin hè, bij de telegraaf. Zeker. Dat Absolut. zei Johannes-Jan Herman van Streun, de gast van vandaag. Johan Nas, hè? Ja. Johan Nas, En ja. mijn vader was niet dronken toen hij naar het gemeentehuis ging. Nou, oh, dat scheelt alweer. Ja, al en jaren maar, die Maar mijn vraag van is, uh, waarom koos je leef? Um, het is, ik ben niet bezig met mijn eigen dood, maar ik heb wel gezegd op mijn crematie of begrafenis, ik weet nog niet waar ik voor ga kiezen. Ja. Uh, neem ik deze. Want uh, ik vind leven wel een heel mooi nummer om aan te geven dat uh, het leven maar heel relatief is. Ja. Dat hebben we hebben de afgelopen weken ook weer bij Koninklijke AFC meegemaakt zeggen, met, uh, ja. met mannen die overleden zijn. Uh, we maakten gisteren natuurlijk weer mee met Prins. Dat is dan het natuurlijk wereldnieuws. maar... Ik heb zoiets van Pluk de Dag, Carpe Diem en, uh, en Leef. Ja, vind ik daarbij dan een uh, onwaarschijnlijk mooi nummer. Ja, het blijkt toch dat Prins weer uh, overleden is aan een overdosis drugs. Althans, uh, dat werd vanochtend in het nieuws verteld. Ik las het ja uh, en ik hoorde het. Ja, ja. Uh, is dat nou iets van alleen maar uh, muzikanten en uh, andere kunstenaars? Of komt het in de sport ook voor dat mensen zich verglapperen aan drugs? Een retorische vraag. Dat ja. denk ik ja. ook. Ja. ja. <laughs> Ja, ik denk dat dat euh, de, de, hoofdzakelijk of hoofdzakelijk vooral voorkomt in de creatieve wereld. En dat is de muziekwereld of, of de schilderswereld ja. natuurlijk in het bijzonder. Maar ik denk dat er ook in de, in de profvoetballerij jongens rondlopen die af en toe een snuifje nemen. Ja, ja maar als mensen zo economisch onafhankelijk zijn, eigenlijk alles kunnen uh, aanschaffen wat hun hartje begeert. Kunnen leven eigenlijk zoals ze willen en dat toch even goed naar die, die druk ik, ik Ik begrijp het niet goed. Nee, maar ik denk dat dat vooral komt, ik denk dat je het goed zegt, dat ze, dat ze zich alles kunnen permitteren en menen dan ook zich alles te kunnen permitteren. En in hun omgeving zijn dan nog maar weinig mensen, familieleden of vrienden, die zeggen van hé hey vriend, dat moet je niet gaan doen. Okay. Uh, iedereen praat ze naar de mond. Het zijn, uh, ja, het zijn, het zijn uh, supersterren. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaat het vaak mis. Uh, het zijn de sterke benen die de wilde kunnen dragen, hè. En, uh, ze hebben vaak gespierde benen, maar uh, uh, op zulke momenten denk ik slappe beentjes. Laten we het over sport hebben, want de watertorensport gaat over sport... <laughs> en niet over drugs. Ja, maar er wordt ook muziek tussendoor gedraaid... dus we ja. moeten toch een beetje actueel blijven ook kort over Dat, zeggen. dat is zeker zo, Helemaal maar betreft. ik weet één ding zeker. Uh, zowel Ron als ik gebruiken absoluut niks van die handel. Helemaal niet. Maar waarom noem je mijn naam dan niet? Ja, omdat je je nog niet zo goed kent. Maar ik weet wel... Van mijn dat leven nog niet het aangeraakt. Nee, ik, ik heb ooit niet. één keer met een, met een Antilliaanse honkballer aan de oude gracht in Utrecht. Daar Oudegracht. hebben we hem weer. Jutsel Barranco die zei, uh, uh, wil jij een trekje van mijn uh, uh, sig sigaretje hebben? En dat was een blauw sigaret. Nou, ik nam twee, uh, twee, uh, twee trekjes en toen lag ik zowat in de oude gracht te kotsen. Dus ik denk, dit is niks meer. Dit is niks voor ook mij. niet meer doen. Maar het nee. moet ook niet als je vijf tot acht jaar geturnd hebt. Ja. van je achtste tot je 24ste gevoetbald hebt. bij Edo in Utrecht. Ja. En ook nog zaalvoetbal heeft gespeeld in de hoofdklasse. Ja. Wat, was, wat is dat voor een team? Hebo of zo? Hebo, ja. Nou, wat je in de zaalvoetballerij toen al heel veel had. en nu nog steeds. is dat uh, uh, de sponsornaam was de naam dan van het zaalvoetbalhelftal. En de Hebo was een uh, bouwmachine-verhuurbedrijf in Utrecht. Bestaat trouwens nog steeds. Hebo. H-E-B-O. Hebo. Dat zaalvoetbal heeft jou genekt. Ja, klopt. Uh, in een wedstrijd uh, stapte ik uit... hoe keurig uh, de verdediger van de andere partijen... langs te kunnen laten gaan. Want dat was natuurlijk uh, contactloze sport toen de tijd. En uh, mijn onderbeen bleef uh, zeg maar in de aanval staan... terwijl mijn hele lichaam aan het verdedigen ging. Dus uh, ik verdraaide mijn linkerknie op een uh, verschrikkelijke manier. Uh, Voorste kruisband afgescheurd, binnenste knieband ingescheurd... en mijn binnenmeniscus lag los in mijn, in mijn knie. En dat heet een zogenaamde unhappy triad... Ja, en, en toen was het uh, ja. Ja. Ja. ongelukkige eenheid. En toen naar het militair hospitaal, daar gingen we altijd heen met uh, de voetballers. Dus ik had al heel vaak maatjes daar naartoe gebracht met enkeltjes, uh, botbreukjes. En uh, nu was ik aan de beurt. En, uh, en de volgende dag uh, lag ik van mijn uh, van liefst tot over mijn voet in het gips in zo'n ouderwetse takel. En toen was het einde voetbal. Jammer. Toen ben je toch trainer geworden, hè? Ja. Ik, uh, Edo is een, een, een zaterdag amateurvereniging. Ja. en. Uh, uh, hele mooie club in Utrecht, bestaat ook nog steeds. En uh, toen ben ik uh, daar jeugdtrainer geworden. En ik heb ook wel eens wat senioren elftallen getraind. Klopt. En hoe ben je in Haarlem terechtgekomen dan? Nou, uiteindelijk door Mirna. Uh, mijn vrouw, Mirna, die uh, uh, wat ik al eerder zei, werkte op Schiphol, maar woonde. In Haarlem op de Zeilweg had ze een heel leuk appartement. En uh, daar ben ik vrij snel in getrokken omdat van Utrecht naar Schiphol rijden. Dat was ja, toch al behoorlijk toen de tijd Ook en met de files. Wel, en je vond het wel leuk? Ik vond het wel onwijs leuk. Dus uh, uh, toen zijn we op de Zeilweg begonnen. En kort daarna, in 90 zijn we naar Heemsteden. Want meer dan zijn echt de Heemstedse. En uh, toen zijn we gewoon achter de Albert Heijn in het uh, Nieuwbaar Weekje. En toen zag je een club, en toen kwam je bij een van de oudste clubs in Nederland terecht. RCH. Ja, klopt. En Simon Zandstra die heeft net mij een appje gestuurd... van je gaat het toch ook wel over RCA en HBC hebben. Dus dat bij deze, Simon. Uh, ik, uh, ja, ik ben toen bij RCA terechtgekomen... omdat onze zoon uh, Noah daar ging voetballen. Uh, we woonden dichtbij RCA. Uh, Jongetjes uit de klas zaten op RCA. En je kon op hele jonge leeftijd beginnen. En uh, nou, dat was in eerste instantie... Uh, ja, je kent het wel, uh, spelbegeleider. Dat mag nog geen scheidsrechter heten. Uh, leider van het team. En zo ben ik ook drie jaar in het bestuur terechtgekomen van het jaar. Maar je had het überhaupt druk. Want tegelijkertijd was je met je dochter Amber bij Allianz aan de slag. Ja, klopt Ron. Ja, Daar kwamen we ook elkaar nog tegen. Onze dochter is nog samen gehockeyd. Ja, klopt. Ook een bezig bijtje toen de tijd al, al bij de hockey... Uh, eigenlijk in diezelfde periode teammanager geweest van, uh, van dames 1 hockey uh, allianz. Zelf absoluut geen hockey geen verstand van hockey. Maar een teammanager regelt alles uh, rondom mijn elftal en het leek me wel een keer leuk om in, uh, in de dames topsport uh, ook iets te doen. En op dag 1 zei ik van nou ja weet je ik heb ook brede schouders dus als jullie af en toe willen huilen dan, uh, dan kan dat. Nou had ik het maar nooit gezegd want uh, nou ja hoewel ja, het was ook hartstikke gaaf. Maar en... iedere week gemiddeld had ik wel een huilende dame op mijn schouder. Ja, dat vond jij niet erg. Nee hoor. Nee hoor. <laughs> Toch terug naar die, die, dat RCH, want het ja. is een van de oudste clubs in Nederland... met het ja. mooiste clubhuis in absoluut, Nederland. Absoluut, vind, dus, vind ik ook. Absoluut. Wat, hoe gaat het daar? Heb je nog een idee? Want je bent drie jaar in het bestuur geweest. Ja, nou ja, ik heb uh, gelukkig nog geregeld contact met RCA. en als ik eraan kom, dan ben ik nog steeds uh, een welkome gast, gelukkig... Hein, want, uh, de voetballerij is het ook nog wel eens als je een vereniging de rug toekeert... dat je dan niet meer welkom bent. Maar bij SCA ben ik nog steeds welkom. Het is een geweldige club. Uh, ja, ze, ze, lastig natuurlijk. Het is, uh, toen ik in 89 in Heemstede kwam, 90... toen uh, heb ik nog meegemaakt dat ze algeheel kampioen van Nederland werden. En uh, was het een grote club. En daarna is het heel snel bergafwaarts gegaan. Ja, en het is een club, een kleine club nu. En zoals zoveel kleine voetbalclubs hebben ze, het, uh, hebben ze het erg lastig. We zijn goed bezig hoor. Ja, wel. Zeker, zeker. Uh, uh, op jeugdgebied uh, prima bezig. Uh, heel veel aanwas bij uh, de racertjes. Hè. Dat zijn de minis van RCA, want de R van RCA staat voor Racing Club Heemstede. Racertjes goed bezig, even eetjes. En daarna zie je het wat dunner worden, want ja, dat is dan jammer voor RCA... dat dan de betere voetballers vaak uh, ja, weggaan, slap hoger gaan. Hoe komt dat dan, dat zo'n club ooit zo groot is geweest? Eh, al heel kampioen van Nederland... En dan zo'n duikeling maakt. Waar ligt dat dan aan? Ja, ik, die periode ben ik er niet bij geweest. Ik, ik kan daar alleen maar over praten. Over uh, wat ik gehoord heb. Ja. En uh, ja, dat er vooral rond het eerste elftal. Uh, achteraf gezien verkeerde beslissingen zijn genomen. Veel te veel spelers van buiten afgehaald. Veel te hoge betalingen. Uh, dan krijg je toch een tweespal binnen je club. Uh, ja, en dan. dan ja, dan, dan kan het opeens heel snel en heel hard achteruit gaan maar Er wordt nu ook veel gemopperd hè, bij de amateurs in de regio over dat ze elkaar spelers afpikken en zo. En dat, ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? Dat speelt mee. Trouwens, bij SCH loopt ook een jongen die daar goed in is. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar kijk, je hebt een regionale opleidingsclub. Daar zouden eigenlijk alle talenten uit de hele regio moeten voetballen. Dat is moeilijk te accepteren voor mensen die een goede voetballer in een club hebben... en die, wil, die willen ze graag houden. Klopt. Maar voor de hele ontwikkeling van het voetbal zou het het beste zijn... dat iedereen ging, in dit geval naar de Koninklijke HFC... waar jij nu jeugdbestuurslid bent. Hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, ook weer uh, uh, via uh, onze zoon Noah. Uh, wij zijn alle twee ouders, meer dan ik... die graag wat doen voor de clubs waar onze kinderen sporten. Uh, verenigingsleven is daar in principe ook op gebaseerd... Uh, dus ik trek gewoon met mijn zoon mee. Uh, van de ene vereniging naar de andere. Uh, maar ik zeg er met nadruk bij. Dat ik uh, ook nog steeds dingen doe. Voor HBC en voor SCH. Want Noah heeft tussendoor ook bij HBC nog gezeten. Maar kon de stap vervolgens maken. Omdat het een aardige voetballer is. Naar de koninklijke HFC. Uh, vorig jaar uh, zijn eerste jaar. In de eerstejaars uh, C-selectie. En toen werd ik uh, ja, ook wel een beetje. Tot mijn verrassing eind vorig seizoen gevraagd. Of ik in het jeugdbestuur wilde komen. Van koninklijke nou ja, voelde ik me best vereerd uh, door. Het is natuurlijk een fantastische en mooie en ook weer traditionele club. En toen heb ik alleen gezegd, ja, dat hangt er vanaf wat ik moet gaan doen. Want, want ik ben uh, in een paar dingen kan ik aardig en in veel dingen kan ik absoluut niet. En toen zeiden ze, nou, we dachten dat het wel uh, iets voor jou is... om uh, alle selectieelftallen onder je hoede te nemen. Nou, dat spreekt mij aan, topsport. Dus ik ben verantwoordelijk bij Konink-HRC voor de 21 selectieelftallen. En dat is van de A1 tot de eerstejaars F'jes. Succesvol, en, hè? Ja, we, we doen het best aardig, maar er lag natuurlijk een goede basis. Hè. Dus mijn voorgangers hebben het uitstekend gedaan. Robert het jeugdvoorzitter. Prima gedaan. Uh, dus een uh, mooie basis. Maar het, het gaat goed, ja. De A1-debutant in de tweede divisie uh, uh, speelt in ieder geval na competitie. Staat tweede achter de Graafschap. Toch een BVO. Uh, de A1-zondag wordt hopelijk volgende week... Uh, Morgen? Overmorgen? Nee. Nee, volgende week, hè? Oh, volgende week? Is... Ja, komende weekend is er uh, nauwelijks oh, dus, een ja, programma. Erg, ja. uh, dus uh, volgende week uh, tegen Allianz op Allianz. Een echte kampioenswedstrijd. Want ook Allianz kan nog kampioen worden. Dus dat, uh, dat wordt een waar spektakel. Maar in ieder geval zijn ze verzekerd ook van haar competitie. Uh, de B1 Zondag uh, gaat promoveren naar de Is al gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dus dat is heel erg mooi voor de eerstejaars B-junioren volgend jaar. Nou ja, goed, en eigenlijk doen alle, alle elftallen van, van A tot en met F uh, doen het hartstikke leuk en hartstikke goed. Leg jij eens uit nog een keer hoe jij uh, op lelijke brieven reageert die je krijgt in verband met jaloezie op HFC? Ja, nou ja, het kwam net al even aan de orde. Uh, uh, ik ben het overigens met je eens dat, uh, uh, dat, dat talenten eigenlijk naar een regionale jeugdopleiding moeten. Uh, Koninklijke HFC is nu eenmaal door de KNVB uitgeroepen als regionale jeugdopleiding. Um, en los daarvan vind ik gewoon in algemene zin als, uh, als jongetjes die talentvol zijn uh, uh, zich willen ontwikkelen. En menen daarvoor de stap te moeten maken naar de Koninklijke HFC. Uh, als regionale jeugdopleiding, maar ook de Rienus Michelsen woord natuurlijk. Als beste jeugdopleiding van de amateurvoetbalclubs in Nederland uh, in bezit hebbende. Dat zo'n jongetje die kans moet krijgen per definitie. En ik begrijp heel goed dat onderliggende uh, verenigingen clubs zeggen... van ja, er gaat een talent van ons weg. Maar je mag dat nooit tegenhouden, vind ik, als club. Omdat je... Je bent niet eigenaar van zo'n spelertje. Tenzij ze, die jongens onder contract staan. Maar geen enkele jongen staat natuurlijk onder contract in de jeugd bij, uh, bij clubs. Dus je moet zo'n jongetje laten gaan. En ja, soms er wordt daar uh, uh, apart op gereageerd, laat ik het zo zeggen. Vreemd op gereageerd uh, door, uh, door clubs... En dan krijg je enorme cowboy verhalen. En ik zal je zeggen, ik mag hier ter plekke van mijn stoel afvallen. Maar we hebben dit jaar maar één speler benaderd van een andere club. En voor de rest zijn het allemaal jongens of hun ouders. Die zelf zeggen van, oké, okay, we willen graag bij de Koninklijke AFC voetballen. Mogen wij stage lopen? En dan doen we het ook nog zo dat het echt een versterking moet zijn... voor de huidige elftallen van de Koninklijke HFC. Want we hebben natuurlijk al heel veel goede voetballers rondlopen bij Koninklijke HFC. Dan moet het echt een versterking zijn, willen wij een jeugdspeler uh, aannemen. Je zit nog steeds op je stoel, dus het ja. klopt het verhaal. <laughs> ja, het klopt ook echt. En, uh, en ik probeer dat ook altijd op die manier te doen. Want uh, openheid en eerlijkheid, het is een cliché, maar duurt echt het langst. Okay. We hebben ook jouw muziek vandaag. Welke heb je klaarstaan, Charles? Nou, uh, hij heeft een hoop, hoop vrienden, denk ik. En uh, dat blijkt ook wel uit zijn muziekkeuze. Want uh, You've Got a Friend van Carole King. Wij kennen hem ook van James Taylor. We kennen hem zelfs van onze neef ook. Maar dit vind ik toch wel een van de mooiste uitvoeringen. En ik heb uh, ooit uh, uh, het uh, genot beleefd haar live te zien in Carré in Amsterdam. Carole King. Hmm. En dat is uh, Johan van Streun, jeugdbestuurslid bij de Koninklijke HFC. We hebben net een uh, heel aardig verhaal daarover gehad. Maar we gaan ook eens kijken wat er in Zandvoort voor sport leeft. In ieder geval hebben we een Nederlandse kampioen erbij. Goedemorgen, Joop van Nes, de Zandvoortse Courant. Uh, in, ja. Inderdaad, ja. Elke uh, Elkebali. Ja. En al voor de derde keer Nederlands kampioen in uh, karate. En een gevaarlijke dame dus, denk ja. ik. Ken je de? Ja. Uh, niet persoonlijk. Nee, gelukkig maar, want dan had, jij, dan had jij niet meer zo makkelijk gepraat natuurlijk. <laughs> ja, maar, <laughs> maar goed hè, ze is pas 19 hè? Ja, ja, ja. ja. ja en al nou, voor de derde keer hè. Dus ze is, uh, uh, uh, is ook heel jong begonnen. Ja. Uh, als ik het goed heb, is ze op de zevende begonnen met, met karate. En, uh, ja, uh, en als het dan ligt en, en, en je krijgt uh, goede begeleiding... ja dan kom je, kan je ver komen als je talent hebt natuurlijk. Want het gaat natuurlijk om talent, laat het zijn. Is zij nou Olympische Spelen waardig? Uh, ik weet niet of het überhaupt, want het zijn zoveel steinlijke raten of deze stijl ook op de Olympische Spelen uh, uh, voorkomt. Ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen. Nee, nee. Wat heb je nog meer van nieuws, Joop? Nou ja, um, um, uh, we vorige week zaterdag uh, ontzettend leuke wedstrijd gezien uh, bij, bij de Lions tegen het, uh, laten we zeggen, een, een, een oud Nederlands team met basketbal. Uh, ontzettend leuke uh, uh, ...oude tijden herleefden. Uh, maar er zijn wel jongens van 70 bij die uh, nog op basketballen. Weliswaar niet meer zo snel, maar uh, wel zo slim en uitgenaschte ongelooflijk. <laughs> en de Lions uh, heeft de eerste wedstrijd dit jaar verloren. Uh, ja, ja, ja. En uh, niet meer dan terecht, hoor. Lions had weliswaar uh, versterking. Maar uh, die anderen die waren, ja, uh, als je en Roel Tuinstra en, en Karel vrolijk ziet... Die jongens zijn zo uitgekookt. Bij die basketballen nog steeds. Ze zijn alle twee 70. Eentje heeft een nieuwe heup, de ander heeft een nieuwe knieën. Maar ze gaan door en dat vind ik een voorbeeld voor, voor jongeren. Ga door in je sport, blijf sporten en geef geen gehoor aan die, die, die lokroep van de horeca. En uh, ja, Dames kunnen dan wel, maar toch blijf je sport beoefenen. En het maakt mij niet uit wat voor sport het is, uh, niet laten we eerlijk zijn. Het mag zelfs voor mij voetbal zijn, dat weet je. Ja, ja maar ja, daar uh, wordt het allemaal niet makkelijker op voor Zandvoort, hè. Nee, nee, nou ja, Sanford, uh, wordt geen kampioen, dat weten we. En um, ze zullen het ook niet gemakkelijk krijgen in de nacompetitie. Maar de kans om naar die tweede klas te komen is aanwezig, omdat ze in die nacompetitie mogen spelen. Ja. En dat heb ik altijd al gezegd, het is een tombola. Je moet het treffen. Uh, je moet het treffen als je een sterke team hebt, wat, wat eigenlijk zou moeten degraderen uit de tweede klas... en dat toevallig een goede dag heeft. Ja, um, dan gaat het niet werken. Dat heeft Sanford vorig jaar gezien. Uh, uh, maar uh, de, de, kans is er. de kans is er. Maar Zandvoort, de bestuurlijk heeft de zaken niet op orde... want als je topspeler niet kan meespelen omdat het pasje er niet is... dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Ja, ja dat, dat, dat helemaal gelijk. 100%. Dat is absoluut niet goed te praten. Uh. Uh, het is een, een nalatigheid van zowel de speler als van de begeleiding... En uh, daar heeft Stant voor toch uh, ja, wel voor betaald, denk ik. Want uh, we hebben het nou over Guitaantje, oftewel Jesse Daan. Ja. Die uh, heeft toch twee wedstrijden niet mee kunnen doen, omdat hij geen uh, geldige spelerspas had. En die worden tegenwoordig op het veld gecontroleerd. Je kan niet stiekem eventjes een pas van je vriendje lenen. En dat, dat die, die schuizetter vooruit in de kleedkamer eventjes uh, controleert. Nee, dat gaat niet. Op het veld wordt je gecontroleerd. Daar wordt het groot vergeleken. Ja, en dat uh, uh, uh, uh, is een goed systeem, denk ik. Alleen vind ik dat ze dat wel even voor de aanvang van de wedstrijd moeten doen. Want vaak is dat half drie komen ze het veld op. En tien over half drie gaan ze spelen. Omdat de controleurs nog bezig zijn met hun passen. Ja, even aan dus, Johan van uh... Streun. De gast van vandaag uh, van de Koninklijke HFC, jeugdbezieningslid. Ja. Wat vind jij van dit hele verhaal, Johan? Uh, nou, sowieso ben ik het niet uh, eens uh, met het feit dat de speler uh, schuldig is. Ik vind een teamleider is verantwoordelijk voor alles rondom een uh, elftal. En zeker als het gaat om pasjes. Uh, en, dat, en dat is slordig. Heel slordig. En, uh, en dat kan je zomaar inderdaad uh, punten, kampioenschappen, et cetera kosten. En, ja. en ik ben het met u eens dat uh, uh, de pasjescontrole, doe dat alsjeblieft in de kleedkamer... Spreek met elkaar af dat je om tien voor half drie bij het veld bent. Ja, ja, uh, doe dan juist. dat hele ritueel ja. en dat de wedstrijd om half drie kan beginnen. Want zeker bij clubs, en dat is ongetwijfeld ook bij Zandvoort zijn op de zaterdag... Uh, dat, dat het druk is en dan loopt het hele schema uit... Uh, ja, dan krijg je klagende mensen, klagende tegenstanders. Dus uh, jongens, met z'n ja. allen tien minuten voortijd uh, pasjes controleren... zodat je op tijd kan beginnen. Voor mij als speaker bij de Koninklijke HFC is het juist altijd wel fijn... dat ze dat op het veld doen. <laughs> Want dan kan ik mijn hele riedel <laughs> afwerken namelijk gedurende die tijd. Maar iets eerder ja. beginnen, dat, uh, ze kunnen best wel tien minuutjes eerder naar het veld toekomen. Dat lijkt me wel handig. Joop van Ness is aan de telefoon van de Zandvoortse Courant. Joop, dubbele winst voor de hockeydames. Ja. Ja, ten eerste hebben ze in plaats gewonnen. En uh, dat is wel prettig. En ten tweede uh, ja, hebben ze natuurlijk uh, behoorlijk uh, van... Wie uh, um, was het? Die geloof ik gewonnen met 8-0. En dat is toch wel wat... Zandvoort uh, uh, uh, heeft in het begin van het seizoen uh, echt ontzettend goed gedaan. Van wedstrijd naar wedstrijd, soms stijf bovenaan. Totdat de sterkere ploegen kwamen, bijvoorbeeld Fitz en bijvoorbeeld Hoevenlaken. Want die staan nog boven Zandvoort en behoorlijk boven Zandvoort. Uh, uh, ik ben bang dat het uh, moeilijk wordt voor Zandvoort om te gaan promoveren. Dat was wel de bedoeling om een uh, klasse hoger te gaan spelen. Het uh, team is het ook waard, denk ik. Maar ja, dan moet je ook wel laten blijken op het veld. In welke uh, klasse, jopen uh, speelt Zandvoort? Uh, speelt nu vier. De klasse, uh, Dat heet dan bij het hockey in de bovenbond. En uh, ja, ze zouden uh, ga, um, ja, ik denk gemakkelijk in die derde klasse mee kunnen komen. Uh, wordt moeilijk dit jaar. En, uh, maar het is, het is laten we zo zeggen, het is een heel nieuw team. Het, het, het steekt goed in elkaar. Er zitten uh, drie of vier ontzettend goede speelsers bij, die op stand willen blijven. En dat is ook belangrijk, want vaak worden de talenten worden weggehaald... door Rood-Wit, door HBS, door Bloemedaan, noem maar op. Al die grote clubs uit de buurt. Uh, en deze willen hier blijven. De meisjes Friessema, maar heb ik het dan over... Uh, die, uh, die scoren aan de lopende band. Afgelopen wedstrijd ook weer. Maar ook... Uh, uh, uh, uh, van Marlen, meisje van Marlen, dat, dat, dat scoort uh, constant. En het middenveld is heel sterk. En ze hebben een goede kiepster. Dat is ook heel belangrijk, natuurlijk, bij hockey. Een kiepster die niet bang is. Je moet ook niet bang hoeven te zijn. Maar, want je hebt beschermende kleding aan. Maar vaak zie je toch dat uh, men schrikachtig is. Ja, en dat, uh, dat is erg, uh, is eigenlijk niet goed. Maar voort dat, uh, ja, um, Laten we hopen. Hoop is er meer is niets. Ze hebben het sterkste gehad in ieder geval. Uh, de sterkste moeten nog tegen elkaar. Dat bleek vorige week dat ze Hoefelaken gewonnen heeft uh, van uh, VVC. En dat, uh, ja, dat is ook wel prettig dat Zandvoort daardoor uh, nog een beetje naar boven kan kijken. Maar of het uh, genoeg is, ik betwijfel het. Het is de dag van de Koningspelen. Gaat er in Zandvoort iets gebeuren? Ik heb uh, vanochtend een paar appjes uitgestuurd naar die uh, verse... Uh, uh, kennissen in het, in het uh, basisonderwijs. Ik heb nog niks gehoord. en uh, uh, Het is raar, want uh, vorig jaar hoorde ik ook niks. Uh, uh, uh, uh, ik wil het graag in de krant hebben, uiteraard. Maar ik, ik hoorde niks van, ik weet niet waar ze zijn, ik weet niet of ze er zijn. Ik weet dat gisteren uh, bijvoorbeeld de Hannie Schafschal bezig is geweest. Ik weet niet of dat ook vandaag gaat gebeuren. Geen flauw idee, uh, nogmaals, Cindy, ik heb geen flauw idee. Ken jij de stichting Only Friends... Nee, zeg maar weinig. Moet je of... Johan van Streun, ik zal je zijn telefoonnummer geven, eens bellen. Het is leuk om een stukje in de krant te hebben over Only Friends. Het is een fantastische organisatie. Laatste vraag aan jou, Jo. Wat ga je zondag ja. doen? Zondag. Uh, zondag ga ik in ieder geval naar een geweldig evenement. Dat is op het circuit. Daar komen een paar duizend campers uh, met van alles nog wat erop en eraan. Slippen, uh, muziek, uh, barbecues, noem maar op. Ontzettend leuk. Er zijn er echt volgens mij iets van 5000 die, uh, die verwacht worden. Ik zag ze al binnenrollen vanochtend. Ja, ook, ja. Ja, ja, vanaf woensdag zijn ze al. Ja. Als mijn okay. aankomens zijn we uit de weg uh, naar boven toe. En uh, ja, dat, dat circuit raakt helemaal vol. Geweldig. Uh, voor de eerste keer op Zandvoort. Het schijnt al eerder geweest te zijn in Den Landen. Waar, weet ik niet. En uh, ja, daar ga ik dan graag naartoe. Nou, fijn weekend om... dan, jongen. Geen sport. Ja, het zal wel lukken. <laughs> Dag Joop, dank je wel. Ja, tot de volgende keer. Hoi. Dit is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert.